Trip naar Helikon Een spel van Frank Hertzen Regie Ads Leupler Ik niet bieders uit hier de troep. Wat wou je eraan doen, Del? Weg. Dat kan niet. We zitten hier vast. Twee jongens, achtergelaten door hun ouders, omdat die ergens op helikon een nieuw bestaan moeten opbouwen. Omdat de aarde het niet lang meer maakt. Omdat we niet weg kunnen. Mac, weet je dat je verdomd pessimistisch bent? Nee hoor, ik weet alleen maar dat we onze ouders nooit meer terug zullen zien. Als de boel daar op helikon is opgebouwd, dan kunnen wij van deze vuilnisbeltische aarde noem af. Ze komen ons halen. Ik denk dat ze een fossiel, jongen. Ze komen niet terug. Wij zijn hier voor eeuwig gedumpt. Ik geloof ik niet. Helikon moet nou zo tussen klaar zijn. De nederzetting, de levenssystemen, de landbouw daar Wel moeten nee. nu. Het zal nog jaren duren voordat ze klaar zijn. Voor ons geen nieuwe wereld. Wij zitten vast op een oude. verpeste. verpesten. Starship, volgeladen. Verrek ik schrik maar telkens weer, dat pest. Nou, wat doen we? Nou, ja, hoe bedoel je wat doen we? Jij gelooft dat we weg kunnen komen. Wat doen we daarna? Als verstekeling aan boord van die vrachtschepen? Ja, vergeet het maar, dat werkt niet meer. Immigratiecontrole en douanerobots, die hebben hier zo te pakken. Dat had je gisteren op de InterTV moeten zien. Man, hele ladingen plukken ze uit die containers. Vrouwen en kinderen net zo goed. Sommigen komen er Ja, niet één. Je leest er alleen niet over. Ja, en als ze overkomen, dan worden ze daar gegrepen. En meteen teruggestuurd. Dat is toch met Moira ook gebeurd? Ja, logisch, die had niemand, dat is een wees. Ze jagen eeuwig op de... Hé, hey, waar is ze eigenlijk? Ze zou toch hierheen komen? Ja, oh, die zien we wel. Ze moest zich melden. een van de opvangcentra voor wezen. Dat doet ze toch nooit. Ja, die staat er, man. Ja, hier ben ik. Verdomd. Hé, hey, wat zie jij eruit? Wat is er met je Moira? Ze zitten achter me aan. Ze hadden me bijna te pakken, maar ze krijgen me niet. Nooit. Waar wil je dan heen? We kunnen nergens heen. Ik wel, op de Junkwelt. Een oud ruimteschip. Klein, maar ik heb het aan de praat. Kom mee. Nu? Meteen? Oké, okay, dan blijf je hier. Jij, Mac? Ja, ik heb toevallig toch, toch niks meer te doen. Jullie willen toch weg hier naar je ouders? Ja. Nou dan, dan moet je het nu doen. Hé, hey, help wacht op! Ik ga mee! Nou, waar staat op Gring dan? En hoe heb je het eigenlijk allemaal voor elkaar gekregen? Ik heb een ID gepikt. Een ID van een troeper. Ik kon zomaar onderdelen halen. Ik heb er drie weken over gedaan. Daar! Daar is hij. Hier langs. Oh. Kom op. Alsjeblieft. Hey, dit is een vreter. Een echte. Zeg ik toch? Nou, naar binnen. Je hebt oh. nog nooit zoiets gezien. Alsjeblieft. Biepers, scoopers. De computer is oeroud, maar hij werkt. Fuel. Alles is er. Ah, het kan niet. Het is er allemaal wel. Ruimtezoets heb ik ook. Een voedsel? Een kast vol. Mooi. Nou, eerst die deur dicht. Ah. Die is dicht. En nou kompie. Kompie? Dat is een oude hel nog met stalen print. Mm -hmm. Zie je? En dan, als je schopt, doet hij het. Ziet het? En nou... Nou, ruimte pakken aan. Zitten, vastsnoeren. Moira zorgt voor alles. Ready? Oké. Okay. Nee. Starten dan maar. Vader, moeder, we komen er Ronnie, al! Zijn. Ja, dat denk, dat denk ik ook, maar welke kant gaan we op? Nou, hij, je komt toch. Kan u ons meteen vertellen. Oké. Okay. Koers, acceleratie, rotatie, brandstof, snelheid. Koers 17xh, Galaxidine, 54, 18, 39... Helicon 9G, rotatie 0, 56.000 km per seconde, interstellaire spectra groen, luchtdruk 1 atmosfeer. Zet dus je helmen maar af, maar dat wist je al. Nou, ik mag een androïde worden als ik begrijp hoe je dat geflikt hebt, mooi. Komt, die flikte net. Gaan we nou echt naar Helicon? Reken maar. Het zal alleen even duren. Even? Afstand Helicon. 38.957.403 kilometer. Snelheid 56.000 kilometer per seconde. Vermoedelijke aankomst, 5.30 aardagen. Confirm. Confirm. Ja, het is goed, kompie. Dat is lang. Verdraait lang. Ik kwam toch slaaptekort, kan ik het meteen inhalen? Het Doe je oefeningen dan? Ja. Je doet ik toch ook elke dag? Ja, jij wel, ja. Ik heb geen zin om een vijftig keer om mijn eigen as te wendelen. Word ik alleen maar wisselijk van je. Stijf. Ja, vreemd, voorwerp, Ach, nee, al die is contact. Zo is nee. Stil, stil, stil jullie. Wat is er, kompie? Contact. Helikon? Contact, ja. contact. Ja. Luister dan, idioot, vreed wat is er? Nou nadert, snel, Ik rijd door hoor, wat je zegt. Contact, vreemd. Voorwerp. Contact. Wat betekent dat dan? Ik kan voorwerp, niet je wel vertellen. Hier, kijk, kijk door die, die patrijspoort. Daar! Alsjeblieft, dat is geen helikon. Ruimteschip. Ja, wat voor een? Goeie genade, dat ding, ding is vijf kilometer lang. Het lijkt de vliegende Hollander wel. Het gaat geen onzin, man, dat is een legende. Dat is een sprookje. Wat kan er in? we landen in dat ding? Dat weet ik veel. Ruimteschip, Emperor, Contact. Oh, ik geloof erachter dat hij nou weet wat het is. Doe dan, beste compies, zeg het dan! Ruimteschip, Emperor. Contact. Vliegende Hollander. Wie zijn jullie? Wie zijn jullie? Zie je nou wel? Heb ik het niet gezegd? Contact. Vragen of wij aan boord komen. Bevestig. Bevestig. Zeg maar dat we er aankomen. Komen aan boord. Oké. Okay. Komen. Aan boord. Oké. Okay. We zijn er. Luchtsluis aangesloten. Deur open. Gaan we? Ja, we gaan. Kom mee. verwacht, vrienden. Verwacht? Want? Kan niet. We wisten namelijk zelf dat we kwamen. Maar wij wisten het. Willen jullie mij maar volgen. Waar gaan we heen? Hé, hey, hey, ze glijdt, zie je dat? Ze beweegt wel, maar ze glijdt over de vloer. Volg mij maar. Hierheen. Juist, ja. Waar brengt u ons naartoe? Naar de Emperor. emperor? Onze Emperor, eeuwig levend, keizer van het heelal. Dat is nogal wat. De emperor het zal gelukkig zijn nieuw bloed te zien. Hij zal het toch niet van ons willen hebben. Meer dan 400 jaar heeft hij gewacht. Meer dan 400 jaar verlangt de emperor al naar nieuw leven. Nou, dat is lang. Hierheen. De mag. We hadden nooit moeten dokken. Dat is hier niet pluis, wat ik je boom. Kunnen we er niet van doorgaan? Wacht nou maar af. We ontdekken in ieder geval iets waar niemand op de oude rotaarde ooit over gedacht heeft. Ze zullen het ook nooit over horen. We komen hier nooit meer vandaan. Wedden. We zijn er, vrienden. Hierheen. Wat is dat? Geesten. De emperor en zijn apostelen. Heilig. Kom naderbij, vrienden. Dat wil ik wel, maar ik zie u niet. Ik zie alleen maar glazen palen. Ach, dom van mij. Zo. Jammer dat ik jullie geen hand kan geven. Nee, dat zie ik. Waarom zit u in het glas opgesloten? 400 jaar leven is een lange tijd, vrienden. Dan dienen er bepaalde voorzorgen genomen te worden dat het lichaam behouden blijft. Uw uh, die apostelen? Die ook in deze glaswereld? Ook zij. En wat wilt u nu van ons? Niets. Ik wilde slechts kennis maken met drie van zulke veelbelovende jonge mensen. Ik geloof er geen ton van. We moeten hier wegwezen. Ja, dat geloof ik ook. Wel een gezel opgesloten in zijn glazen staaf. Die wil wat. Ja, maar niet bij mij. Ah, mijn volgelingen. Het spijt mij, vrienden. Ik zal u even moeten verlaten. Mijn volgelingen willen mij zien. Later wel ik. Intussen bent u vrij mijn schip te verkennen. Ja, graag ja. Kom, weg hier. Ik heb mijn hele leven nog nooit zo'n gluipelige, leugenachtige, ongeloofwaardige en slijmende vent gezien. Veel het was geen vent. Wat geen vent? Natuurlijk, wat dacht jij dan? Nou vent, dat was het. Het was geen vent. Mooi raar. Je hoort weer eigenwijs. Er was iets met die kerel. Hij kon geen hand geven. Opgesloten is een glazen cel. Zag je hoe langzaam hij zich bewoog? Net of hij ronddraaide. Ja, een uitzicht. Hier moeten we door. Stop. Ja. Oh, dat is weer. Jullie zijn nu volgelingen. Volgelingen van de emperor. Ja, kom nou binnen nou helemaal. We gaan de naar onze ouders. Het schip verlaten. De emperor beveelt. We verlaten het rotschip wanneer we maar willen. Ze meen dat we moeten er langs. Jullie zult voor altijd de emperor dienen, zoals zijn volgelingen hem al 400 jaar dienen. Ja. Ik dacht van niet hè? Ik ben niet van plan om iemand te dienen die in een glazen kooitje leeft. Iemand verlaat het schip. Dat zullen we nog wel eens zien. Mac, Delf. Erlangs, geef er een stoot. Hier! Au! Oeh, die is zo hard als steen. Glas, glas bedoel je? Dit is een wereld van glazen lieden. En glas breek je niet met je handen. Hier, neem deze pijp. He? Sla! Sla, man! Sla dat we, we, we, we kunnen toch niet zomaar een uh, vrouwen. Sla, idiot, het, het, het is maar glas, het is niet echt! Nou, op jouw verantwoording. Daar dan! Mooi, het is glas. Ze was van glas. Dat zei ik, toch? Nou, snel. We moeten hier wegwezen. Waar moesten we ook weer heen? Uh, Daar, die kant op. Geloof ik ook. Dat is glas. Er is overal glas. Wat is dat allemaal? We zijn verdwaald morgen. We, we komen hier wel weer uit. Ja, natuurlijk komen we hier wel uit. Helaas. Niemand kan de vliegende Hollander verlaten. Nieuw bloed. De spiegels moeten gevuld worden. Ja, wel, dat zal wel. Maar niet met mij leven. Met dat paneel daar stuk. Neem me sta, ik ja. weet zeker dat we daar doorheen kwamen. Dat is ook... Niemand, niemand verlaat de vliegende Hollander. Hierheen, Mac, Del en oh, nou die gaat daar. Oh, oh. Hier, hier kwamen we vandaan. Rennen, dit is de richting van het schip. Is zijn daar ook wel niet die kreeg gekomen. tegengekomen? Jullie weten nou hoe we ze hebben moeten. We rammen ze allemaal in splinters. Daar! Daar is onze vrede! Lopen joh! Ja, niemand! Nooit ontkomt iemand! De Madonna zal straffen! Geloof dat maar niet! Die ligt in splinters! Wat nog mee? Je was al. Alsjeblieft! Hebben! Vlucht naar binnen! Kompie! Kompie, start! Start de motor! Sorry. Deuren dicht! Vrij dan, Kompie! vrij. Opschieten! Na, dat het was op het nippertje. Door die verdraaide spiegel zaten we bijna voorgoed gevangen. We zijn eruit. Gelukkig wel. Hey, wat zei je nou, Moira? Waren dat geen kerels? Was die Madonna een vrouw? Nee. Nee, dat was glas. Ja, maar zagen we toch bewegen? Hoe kan dat nou? Simpel, het waren hologrammen. Ouderwets maar effectief. Hologrammen, meneertje. Bewegende filmbeelden achter pilaren van glas. Licht. Verdraaid. Ze heeft gelijk. Natuurlijk heb ik gelijk. Ja. Maar wat wilden ze dan van ons? Moira, wat wilden ze? Simpel. Hologrammen hebben geen armen. Geen benen. Ze kunnen niet grijpen. Niet eten. De emperor was op zoek. Op zoek naar menselijke wezens die dat wel kunnen. Hij wilde nieuwe images hebben. Levende images. Misschien om los te breken uit zijn eigen gevangenis. Geweet ik veel. Misschien kende hij wel een methode om zijn eigen hologram om te vormen naar materie. Maar hij had daar mensen voor nodig. Om een rijk te hebben. Precies. Zijn lichaam is al 400 jaar geleden vergaan. Alleen zijn beeld bestond nog. Maar heeft natuurlijk een nieuwe bemanning nodig. Mensen die hij kan omvormen tot hologrammen. Ja, ik ben blij dat ik er weg ben. Contact. Oké. Okay. Daar is hij. Jongens, daar is hij. Oh. Helikom. Helikom. Contact. Helikom. Contact. Hoe lang nog kom? Helikom. 40. 40. Afstand. 40. 40. Oké, okay, Mac. Del. In je stoelen. 40. Riemen vast. 40. Kom. Down. Go down. Die zend. Snelheid constant, 300, 300, remraketten start, nu, down, down, down. En, en dit is Moira, vader. Ah. Zij heeft ons erdoor geloodst. Zij heeft ons hier gebracht, met kompi. Nou, jullie zijn er in ieder geval. En je zegt dat je aan boord van de, van de vliegende Hollander bent geweest? Ja. Kom nou, dat is een legende. Die bestaat niet. Dat is een, een voorwereldelijk sprookje. Nee, eerlijk, vader, het is echt waar. Ah, We waren ja. er aan boord. En alles was van glas, hologrammen. Ze wilden ons er nog houden. Ja hoor, ja hoor. Weet je wat ik denk? Dat jullie te lang in dit, in dit ding gezeten hebben. Een beetje beneveld. Dromen misschien. Het het nou, waar, zeg, zeg maar. Nee. We zijn aan boord geweest van de vliegende horen. Oké, okay, oké, okay, goed. Maar kom nou maar mee. Jullie trip naar Helicon is geslaagd en dat is in ieder geval geen droom. Geloof het er geen woord van, hoor. Alsjeblieft. Kom mee, kom. Laten we de boel afsluiten. Mensen? Hologrammen zijn het. De trip naar Helikon was een spel van Frank Hertsen. Moira werd gespeeld door Maureen Tounaar. Mek door Marcel Maas, Del door Guus van der Made, Emperor werd gespeeld door Wim Kouwenhoven. Kompie door Jan Wechter. En Madonna door Maria Lindes. Techniek Herco de Boer en Henk van der Steeg. De regie had Ad Leupler.